10 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Het schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar een record aantal aanvragen binnengekregen. Bijna 9200 slachtoffers van geweldsmisdrijven deden een beroep op het fonds. En dat is bijna 10% meer dan in het jaar ervoor. Directrice Nina Huigen verklaart de stijging. Het is meer de voorlichting die wij geven aan onze ketenpartners, de doorverwijzers. De mensen die het eerst in contact komen met uh, slachtoffers van geweldsmisdrijven... politie, slachtoffer in Nederland, die hebben ook een taak om door te verwijzen. Bent u slachtoffer, heeft u ernstig letsel, wordt het niet vergoed op een andere manier. U heeft misschien recht op een tegemoetkoming. Bij meer dan de helft van de aanvragen die al zijn afgehandeld... heeft het fonds een schadevergoeding uitgekeerd. In totaal is een kleine 11 miljoen euro uitbetaald. Het akkoord in Europa over hulp aan Griekenland heeft voor oplossing gezorgd op de beurzen. De AIX opende ruim een half procent hoger. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen waren nog iets optimistischer. Vooral de banken deden het goed. Ze zullen tot 50 miljard euro moeten bijdragen in de oplossing van de Griekse crisis. Maar beleggers zien dat niet als negatief. De beurzen in het Verre Oosten zijn al gesloten. Tokio, Sydney, Seoul en Hongkong eindigden met ruim een procentwinst. De euro ging in vergelijking tot de dollar... na het bekend worden van het akkoord omhoog. Voor een euro moet nu 1,44 dollar worden betaald. Beleggers hebben meer vertrouwen in de Europese munt... en ook de olieprijzen gingen in het algemeen omhoog... omdat verwacht wordt dat de economie aantrekt... en dat er daardoor meer vraag ontstaat naar olie. Hoge functionarissen uit Noord- en Zuid-Korea hebben met elkaar gesproken... in de marge van een internationale veiligheidstop op Bali. Het was de eerste ontmoeting op dit niveau in 2,5 jaar... Het gesprek was bedoeld om het zes landen-overleg tussen de twee Korea's, de Verenigde Staten, China, Rusland en Japan weer vlot te trekken. Dat overleg over het kernwapenprogramma in Noord-Korea strandde in 2008. Noord-Korea liep toen weg na internationale kritiek op een test met een lange afstandsraket.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 Het Radio 2-programma De Heer Ontwaakt... zamelde vanmorgen op Schiphol geld in voor hongerend Afrika. In heel Nederland is inmiddels in totaal 7 miljoen euro opgehaald voor Afrika. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten wat regen. Vanmiddag veel stapelwolken en een beetje zon. Plaatselijk kan een bui ontstaan. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt een graad of 18. Morgen bewolkt met veel wind en in de loop van de dag steeds meer buien. Het wordt dan niet warmer dan 17 graden.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 Russisch gasbedrijf Gazprom spreidt tentakels uit in Europa, ook in Nederland. Theatergroep Veder trekt langs Nederlandse verpleeghuizen met een speciaal programma voor dementerende, en dat werkt. Mensen krijgen een stuk herkenning daardoor en kunnen ook ja, hun emoties dan, uh, bij hun emoties komen. En dan zie je ze vaak opengaan, zo noemen we dat. En het ochtendhumeur van Siska Drisselhuis. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De Russische energiegigant Gazprom onderhandelt met het Duitse energiebedrijf RWE... en dat is weer eigenaar van het Nederlandse Essent, over samenwerking. Kan Essent in handen vallen van de Russische gasgigant? Marike van der Werf, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Probeert het Kremlin zo invloed in Nederland te krijgen? Nou, ik denk niet dat dat uh, de eerste drijfveer is. Uh, ik denk dat het van het bedrijf Gazprom uh, voornamelijk een commercieel ingegeven... Uh, uh, beweging is om uh, aan de gas om mee te gaan werken, in de opwekking van elektriciteit via gas en kolengestookte centrales. Dat brengt geld in het laadje. Ja. En ik denk dus dat het voornamelijk bedrijfsmatig is ingegeven. Maar toch heeft u Kamervragen gesteld aan minister van Economische Zaken Maxime Vragen. Waarom? Nou, omdat in het verleden wel gebleken is dat het Kremlin af en toe een vinger in de pap heeft in de activiteiten van Gazprom. Ja. En ik wil graag weten of onze Nederlandse wet- en regelgeving, Gazprom-proef is in die zin. <lacht> uh, staatsbemoeienis in uh, het uh, gebruiken van energieopwekking, van energielevering. Uh, in uh, strategische conflicten tussen landen of uh, om prijspolitiek te bedrijven. Dat, uh, dat is uh, in, in onze energiemarkt bijzonder ongewenst. En uh, is onze wet en regelgeving, biedt hij daarvoor voldoende bescherming. Ja, en dat heeft u zelf ook even opgezocht, denk ik, of niet? Nou, ik denk dat dat ingewikkeld is, omdat je heel moeilijk mo omdat je moet kunnen aangeven of, uh, uh, of inderdaad sprake is van staatsbemoeienis. of dat iets ja. puur bedrijfsmatig is. Kijk, bedrijfsmatig in een geliberaliseerde energiemarkt. kan de overheid weinig uitrichten. Hebben bedrijven de mogelijkheid om hun eigen bedrijfspolitiek te volgen? Het is natuurlijk wel zo dat onze energiewetgeving gericht is op het belang van de burger. Die staat centraal, tenminste de afnemer. Dus ook de bedrijfsmatige afnemer. En het kan uh, voorkomen komen, zou, is niet helemaal uitgesloten dat een politiek belang uh, hoger wordt ge, uh, geacht. Ja, u bent eigenlijk bang nou, dat zodra ik... er een conflict is met de Russen dat ze de gaskraan dichtdraaien? Ja, dus hebben ze, kijk, het voordeel is, daar zouden ze zichzelf nu ook mee hebben... want ze leveren gas om energie op te wekken in Europa. Ja. Nou, dus om elektriciteit op te wekken in Europa. Als je, uh, uh, als je de gas, dus het, het zou ook juist kunnen zijn dat, de energie, dat die gaslevering veiliger wordt. Maar uh, uh, nou ja, de vraag aan minister Verhagen is... Uh, is het mogelijk om die staatsvermoeienis buiten de deur te houden? Ja. Nou krijgt Europa op dit moment al bijna 30% van zijn aardgas. Uh, dat komt al uit Rusland. Dus ja, uh, waar maakt u zich nu opeens druk over dan? Over, uh, over dit feit. Kijk, als je puur een, een leverantie hebt uit een ander land, dat is nog wat anders. Omdat je eigen centrale, want daarmee houd je houdt met de energiemix hou je rekening met leveringszekerheid. Ja. Je bouwt in je eigen land dus ook voldoende capaciteit op. Je maakt afspraken met de buurlanden. Wat er nu zou gebeuren, is ook nog. Het is allemaal nog niet helemaal duidelijk hoor. Want ik ben ook heel benieuwd. Nee, die de gesprekken zijn ook nog niet. De gesp wel, wat Hoe de uh, juridische vorm wordt van de samenwerking? Hè. Hoe, hoe zwaar wordt die zeggenschap? Maar het, als je dat binnenhaalt, dan uh, uh, kan het natuurlijk zijn... dan word je direct, uh, ook met je Nederlandse centrales, onderdeel van eventuele machtspolitiek. Bent u ook bang dat ze uh, de gasunie gaan wegconcurreren? Nou, op dit moment is de gasunie ook nog een, uh, een, een partner uh, voor, uh, voor Rusland. Ik denk ja. ik denk het niet in eerste instantie. Dat heeft puur te maken met de gaslevering. En zoals u net zei, dat doen we al samen met Rusland. Dit gaat om het opwekken van uh, elektriciteit via gasgestookte en kolengestookte centrales. Dus ze gaan meer op een ander, uh, ze gaan meer met dergelijke, met elektriciteitscentrales concurreren dan mm -hmm. met gasleverende. Uh, Organisaties. Ja, nou zijn in Duitsland eh, kernenergiecentrales gesloten na nou de ramp in Japan. Hè. Europa roept altijd dat het niet te afhankelijk mag worden van Russisch gas. Maar ja, nu komen ze toch op een nog een manier via de achterdeur weer binnen. Dat, dat is ook mijn vraag. De vraag blijft. Dus, dus het is inderdaad, eh, worden we op deze manier mede afhankelijk van eventueel het Kremlin? Het zijn grote woorden, maar in het verleden is het gebleken dat dat mogelijk is. Dus dat is mijn vraag aan de, eh, aan de minister. Maar er is nog iets anders aan de hand. En dat is dat eh, Gazprom op een andere manier werkt dan eh, Europese bedrijven. En dat is dat zij eh, hun, hun winsten, hun rendementen behalen op een bundeling van... Eh, ze mogen zowel leveren als het net beheren. En een Europese ja. regelgeving mag dat dus niet. Dus, en soms is dat gunstig en soms levert het juist, het, levert het, in het ene geval meer geld op het, soms het andere geval. Dus ik waar ik naar wil kijken. Hè? De vraag is, hebben we als Nederlandse overheid überhaupt iets in te zeggen? Maar ik zou willen kijken naar de concurrentievervalsing die hierdoor mogelijk optreedt. Dat een cent gefinancierd wordt met geld dat op een andere manier gegenereerd wordt... dan, de, dan de, de, de, via de Europese energiebedrijven die zich aan andere wetgeving moeten houden. Schetst u en, eens het scenario waar u nou, uh, nou ja, het meest bang voor bent? Nou, het scenario waar ik het meest bang voor ben, is dat. Uh, in de, uh, nou, de, dan, dan zeg je van. Uh, de joint venture gaat er zo uitzien dat Gazprom een behoorlijke zeggenschap krijgt. in Nederlandse gas- en kolengestookte centrales. Uh, zij zouden dat op de lange termijn. zouden ze samenwerking met andere landen, mogelijk die hen niet wel zijn. zouden ze daar strategisch-politiek iets over kunnen zeggen. Zie ja. ik niet direct voor me in Noordwest-Europa, maar stel dat, mm -hmm. maar zij zouden het ook prijspolitiek uh, uh, kunnen gebruiken... Uh, om te zeggen van nou... Um uh, het is ons, gezien alle belangen die we in de wereld hebben... Uh, is het misschien gunstig om hier de prijs wat te verlagen of, of, ja. of, of, of, of wat te verhogen. En dan ben je dus op een andere manier bezig... dan het belang van Nederlandse burger- en bedrijfsleven. Dan ben je bezig met, uh, met, met meer politieke invloed te uh, aanwenden. En in de energiemix die we nu zijn ja. aan het opbouwen in het Nederland... kan dat een nadelig gevolg hebben. Nou, ik begon dit gesprek uh, maar... met de vraag... probeert het Kremlin zo invloed in Nederland te krijgen? Toen zei u nee, maar als ik uw hele betoog zo hoor... is dat eigenlijk gewoon wel. Zo. Nou ja, dat is, uh, laat ik zeggen dat op dit moment, ik denk dat in eerste instantie het bedrijfsmatige, dat was ook mijn antwoord op die eerste vraag, dat het uh, ja. uh, commerciële motieven zijn. Ja, want als maar we er even over praten, dan komen uit. we er toch ik wat uit. Het. Ja, ja. ja. Oké, okay. hartelijk dank. Marieke van der Werf, ja? tweede kamerlid voor het CDA. Ja, Daag. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Theatergroep Veder trekt langs Nederlandse verpleeghuizen... met een speciaal programma voor dementerenden. Sander Bartling ging naar een huiskamervoorstelling vol nostalgie. Want nostalgie werkt. We hoorden net van meneer Post... dat hij heeft een vrijgezelle meester gehad in de klas. En meneer Post vertelt we eens, hoe ging dat? Die kreeg verkeering en uh, die heette Vogelijn. Dus wij hadden al gauw een liedje als we meester een beetje moesten pesten... Daar zong een klein vogelijn op groene Wij vinden in ons hele op... Een groepje bejaarde en hoogbejaarde dames en heren wordt kostelijk vermaakt door een keurige dame, mag ik wel zeggen, met een keurig goedje en bijbehorende keurige handtas. Een broche op haar vest met een afbeelding van Juliana en Bernard. En haar naam is Greet Ganserveer. Maar wat een prachtig verhaal, meneer Post. Hè? Ja, zo heb je allemaal grote gebeurtenissen ja. in je leven en kleine gebeurtenissen. En we zijn allemaal zoals we zijn, Rijn. He? Iedereen heeft een eigen bestaan. Greet Ganserveer is eigenlijk Sylvia de Jong van theatergroep Veder. En jongheer Pim, die haar vergezelt, heet Hans van Oldeniel, activiteitenbegeleider hier in het verzorgingshuis De Schutse in Amsterdam. Waarom speelt u Greet Ganzenveer? Nou, ik zal je eerlijk vertellen, ik speelde eerst aan het begin van het project Zuster Lichtbak. En ik had dan ook een vrij modern uh, zustersuniform aan. Maar dat appelleerde heel sterk op het heden. Dus mensen zeiden al heel snel: zuster... En uh, dat werkte niet als je mensen terug wil brengen naar vroeger. En toen ben ik gaan nadenken en uh, ook in overleg gegaan met meerdere spelers van Theatervelden. En toen kwamen we op uh, een gouvernante... die les had gegeven aan het Huis van Oranje. En dat uh, spreekt de verbeelding van deze generatie veel meer aan. Iedereen heeft iets met het Oranjehuis. En dan kun je een heel register aan herinneringen ook opentrekken. Misschien is het leuk om nog een kleine erenronde toe te voegen. Tim, ja. wat dacht je ervan? Dat we iedereen gaan toezingen. Enere. En dan beginnen we met Jura... En dan zeggen we tegen Jura, oh, wat ben je mooi! Oh, wat ben je mooi! De tweede methode is een contactmethode met de mensen met geheugenproblemen. En daar doen wij een saus overheen van theatrale personages, poëzie, attributen en uh, ja, theatraal contact. En wat doet dat dan uiteindelijk met ze? Wat gebeurt er dan met die mensen? Als je het rustig opbouwt, proberen we altijd eerst te appelleren aan het lange termijn geheugen. Dus we doen echt iets van vroeger en zetten dat ook heel bewust in. En dan zie je ze vaak opengaan, zo noemen we dat. En vervolgens kunnen we ook contact maken in het hier en nu met het korte termijn geheugen... wat vaak heel erg zwak is. En uh, wij hanteren dan poëzie. En waarom poëzie? Omdat daarin heel veel thema's zitten... Uh, waar mensen wel mee bezig zijn... maar er zelf niet altijd even goede woorden aan kunnen geven. Mensen krijgen een stuk herkenning daardoor... en kunnen ook ja, hun emoties dan, uh, bij hun emoties komen. Enig. Ja. ja. En leuk. Ik vind, we kunnen wel meer zo zo'n zo, zo leuke bijeenkomst houden. En, en al die liedjes, uh, kenden jullie nu nog van vroeger? Ja, een hele, heleboel wel. Ja, ach ja... Leuke herinneringen zeker. Johanna zat weer een beetje in de klas, hè? Ja, jij zat een beetje in de, in de klas. Jij was weer een beetje het ondeugd van vroeger, hè? Ja, dat ben ik altijd wel geweest, hoor. En dat ben ik nog een beetje. Je kende nog heel veel teksten hè, van ja, vroeger, oh, van ja. de oude liedjes. Hele boel liedjes. Knaapjes zag een roosje staan. Ja, oh ja. Klein vogellijn. Ja. O, en van de pruimen. Want hoe groot waren die pruimen? Nou, we hadden in Den Haag hadden we een mooie tuin met pruimen. Zeker. En ze waren zo groot als... Als, als eieren zo ja, groot. Ja, zo groot als eieren waren ze. <laughs> dat denk ik natuurlijk. Verpleeghaarspersoneel is al overbezet. En dan moeten ze ook nog toneel gaan spelen. Ja, ik kan me het voorstellen dat je dat denkt. Er zijn activiteitenbegeleiders die doen dit als activiteit in de huiskamer. Maar daarnaast zijn er natuurlijk heel, is er natuurlijk heel veel verzorgend personeel die inderdaad zo'n reactie hebben. Ja, moeten we nou met z'n allen gaan toneel spelen aan het bed van meneer Jansen? Nou, dat, dat hoeft niet, maar je kunt wel... Uh, elementen erbij betrekken zodat je een theatrale contact hebt met mensen. Dus stel dat iemand piloot is geweest in het verleden... en iemand werkt niet mee in de verzorging... dan zou je hem kunnen aanspreken op dat pilotenverleden... en zeggen, nou, meneer uh, het vliegtuig uh, vertrekt zo dadelijk, hoor. Uh, we moeten een beetje vaart maken. Of op die manier, je uh, stewardess heeft niet de hele dag de tijd. Of he, op, een, op een leuke manier ja. daarnaar appelleren contact maken Als je dat op een goede manier doet, dan win je daar altijd tijd mee, is mijn idee. En dat win je terug in de rest van de dag, want mensen worden gewoon meegaander. En uh, heb je ook een prettiger contact uh, de rest van de dag. Het was gezellig, hè? Nou, laten wij dan eindigen, laten wij eindigen met het Wilhelmus. Ja. Hè? Pim, zet jij hem in? Ik zet hem in. Zie hem in? Was dat van Sander Bartling. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland. Nederland.karo.nl. Straks ook de Rabobank moet meebetalen aan de Griekse schuldenlast. Eerst nu het ochtendummer van Siska Dresselhuis. De wereld wil bedrogen worden. Dus doen we dat, dachten ze bij de firma Zeeman. De voedselbank onder de kledingwinkels. Ze huurde de Duitse modeontwerper Frank Kungel in... om een serie kledingstukken te ontwerpen... die op de hippe Amsterdamse Fashion Week geshoopt moesten worden. Tot op het laatste moment bleef geheim wie achter de naam Frank verborgen zat. Dus kwam de klap keihard aan bij het trendy modevolkje... toen bleek dat het om jurken van de volkse textielketen ging. Opzet geslaagd. Ook goedkope kleding kan klaarblijkelijk aantrekkelijk en modieus zijn. Overigens had Zeeman 15.000 euro betaald om op die catwalk te mogen lopen. Want, zoals we dankzij het recente Murdoch-schandaal weten... alles en iedereen is te koop als het bedrag maar hoog genoeg is. Verontwaardiging alom bij de Nederlandse modepers. Wat staat ons verder nog te wachten? Wie, Nike, Mango of zelfs CNA? Schreven nijdige modejournalisten op internet. En Fashion Week-eigenaar Bart Mausen zei... nadat hij eerst die 15.000 euro geïncasseerd had... Dat je van dichtbij heel goed kon zien dat de kleding van inferieure kwaliteit was. Hoe laf kun je zijn? Wat mij betreft volgen er nog heel veel van dit soort onthullende optredens. Doe je best, V&D, Hema, Blokker en Xenos. Stunt je binnen bij de miljonairsver. Snobisme kan niet genoeg aan de kaak gesteld worden. Een ander mooi voorbeeld van een succesvolle misleiding. De onlangs overleden detective schrijver Paul Goeke... die onder de naam Suzanne Vermeer bestsellers publiceerde. Om de een of andere reden denkt men in ons land namelijk dat alleen vrouwen goede detectives kunnen schrijven. Zo'n oliedomme gedachte vraagt om bedrog. Vroeger was het juist omgekeerd. De gezusters Brunty publiceerden een tijd lang onder een mannennaam. Want in hun tijd dacht men namelijk dat alleen mannen konden schrijven. Misschien moet ik ook maar eens een pseudoniem nemen. Joep van het Hek bijvoorbeeld. Maandag het ochtendhumeur van Henk Wesbroek. Ti somiglia, e nera nera, nera, nera, nera nera è sempre una creatura sincera. L'amore mio non sbaglia, sei vera, vera, vera, vera, vera, vera. Sulla mia spalla Jon travel met Dormi en Sonja. Het is weer eens wat anders. Zes minuten voor half elf. Naast de ING komt ook de Rabobank Griekenland tegenmoet... bij het bestrijden van zijn schuldprobleem. Het is vooralsnog de tweede Nederlandse bank die Griekenland helpt... door staatsobligaties van het land vrijwillig te ruilen... voor nieuwe schuldpapieren met een langere looptijd en een lagere rente. Wim Boonstra, hoofdeconom bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, hoeveel gaat het de Rabobank kosten? Oh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zo NC3 niet, uh, niet weet. Uh, wij hebben als Rabobank steeds gezegd dat wij in Europa een brede oplossing wilden. Uh, nou, die, die lijkt er nu te zijn. Uh, het raakt ons niet veel, want wij hebben niet zo gek veel op Griekenland uitstaan. Hoeveel? Uh, het laatste bedrag wat ik weet is dat het zo rond de 200 miljoen zat. Ja, dat is niet heel veel. Hè? Dat, dat is een fors bedrag, maar dat, dat ja. valt voor een bedrijf met een, miljard, met een balans van een 600 verticale. miljard. Toch, toch binnen de, de marges van het normale. Uh, ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog niet weet. Ik heb gewoon nog niet vernomen op welke manier uh, wij ons bijdrage aan deze oplossing gaan, gaan invullen. Ja, want je hoort deze dagen dan ja. hoor je die discussie veel hè, verplicht uh, meebetalen ja. aan die Griekse schuldenlast. De banken moeten ook meedoen de verzekeraars. Hoe gaat dat eigenlijk, die verplichting? Hoe werkt ja, dat? Nou, kijk, er zijn allemaal, uh, allemaal. Er is in feite een optiemenu wat er een beetje op neerkomt: van of dat je een deel van de schuld kwijtscheldt. Ja. Uh, of je rolt de schuld door. Hè, dus uh, je stelt de aflossing uit tot, uh, tot een langere tijd. Uh, hè, dus uh, dan, dan hou je dus gewoon langere verplichting aan Griekenland. Dat is eigenlijk wat jullie nu gaan doen? Dat is een van de opties waar wij uh, nou goed, die, die niet zo onaantrekkelijk lijken. Uh, of je neemt genoegen met, met een lagere rente hè, op de, de vordering op Griekenland. Maar enzo. gaat dat dan vrijwillig of krijg je dat opgelegd? van de? Uh, nou, ja, Vrijwillig is natuurlijk een, een relatief begrip in ja. deze. Kijk, het, het is bij iedere financiële crisis uh, van de afgelopen decennia... Uh, bijvoorbeeld ook de Latijns-Amerikaanse schuld. Crisis, om maar eens een keer een belangrijke te noemen. Dan nemen financiële instellingen natuurlijk altijd een deel van, van het verlies. Uh, dat, uh, dat hoort er helaas bij. Uh, dus dat, dat het nu niet veel anders is, ja, dat zit in de lijn der, der verwachtingen. En ik moet eerlijk zeggen, of de politieke druk daar nog een hele grote impact op heeft gehad, dat, dat vraag ik me eigenlijk wel af. Hoor. Ik had het idee dat het vooral ook voor het, uh, de beeldvorming in Nederland bedoeld was. Oh ja? Nou ja, kijk, uiteindelijk nemen die last als samenleving. Uh, het moment dat, uh, dat pensioenfondsen mee moeten doen. En dat speelt natuurlijk ook, ja... Dat vind dat... u ook terecht? Nou ja, kijk, weet u, het, het nemen van het moment dat je belegt... Uh, dan neem je risico's. Uh, en, en hoe hoger het risico dat uh, je neemt... hoe hoger het rendement normaal gesproken is... en voor een deel betekent dat dat, dat je er ook rekening mee moet houden... dat je af en toe eens een keer een, een zepert voor de kiezer krijgt. Eh, ja, dat, dat hoort erbij. Dus dit is een zepert voor jullie. Eh, nou, ja, goed, we hadden natuurlijk liever niet gehad. Nee. Uh, kijk, wij, wij hebben liever... Uh, dat de winst mooi op pijl is... En dan voegen we toe het eigen vermogen... en dan ja. kunnen we ons werk in Nederland beter doen. ja, nou, maar goed ieder jaar heb je wel ergens in de wereld een tegenvaller. En dit jaar is er blijkbaar Griekenland. En bovendien helpt het ook nog een beetje bij uw imago op dit moment. Nou, kijk, ik denk dat uh, ons imago, er is niet zoveel mis mee, dacht ik, maar uh, ik denk dat het allerbelangrijkste wat nu wat gebeurd is, is dat, uh, dat er nu toch een hele krachtdadige oplossing voor Griekenland is gekozen. En dat de Europese regeringsleiders uh, toch ook wel heel erg bewust zijn dat het uh, oplossen van dit probleem en het bij elkaar houden van die euro van levensbelang is ja. voor, voor Europa. He, er is afgelopen tijd heel veel onzin gezegd eh, over. De, zet ze maar uit de euro, of we willen de gulden terug. Nou, dat zijn allemaal verhalen die zouden zoveel banen kosten. Ook in Nederland. Uh, en dat is gewoon erg ondoordacht en erg onverantwoord. En ik ben heel erg blij dat men nu toch met, met een krachtige aanpak komt. om dit probleem grondig op te lossen. U bent, is... u bent dus eigenlijk gewoon tevreden met het resultaat? Uh, ja, als deze stap wel. Uh, ik denk wel uh, dat, dat als, als nu de zaak wat tot rust komt... en de eerste signalen zijn hoopgevend... dan moeten we de komende maanden nog eens een keertje heel goed gaan nadenken... van wat doen we nou in Europa fout? He, dat als een klein land, want Griekenland is echt een klein land. Dat neemt als Europa onder je arm mee en je loopt door. Ja, want Die dat is hele natuurlijk ook probleem. He, Spanje en Italië. Uh, ja, me, weet je, me, dat me, zijn pas echt grote jongens. Ja, maar kijk, wat je de afgelopen weken hebt gezien, is een volstrekt stuk markthysterie. Uh, de Italiaanse staatsschuld is gewoon houdbaar. Er is helemaal niks mis mee. Het is een wat ander land dan Nederland. En Berlusconi is mijn, mijn type premier niet. He, maar uh, Italië doet het al decennia met een staatsschuld van tussen de 120 en 140 procent. Betalen altijd keurige rentes, hebben een als je de rentelasten eraf neemt, zelfs een overschot op hun begroting, hun tekort is helemaal niet zo hoog. En daar zie je allemaal van die analyses van ja, het moet groter, we moeten ook Italië redden alsof de Italianen zijn gestopt met het betalen van een rente- en aflossing. Er is nooit sprake van geweest. Ja, dat is hysterie geweest. Dat, dat is volstrekte hysterie. Maar goed, daar hebben we mee te maken op dit moment. Precies, en daarom moet je nog eens een keer in Europa heel goed gaan nadenken van hoe kunnen we nou die eurozone zo vormgeven dat we, dat we af zijn van die hysterie. Want diezelfde financiële markten die dus nu de zaak op scherp hebben gezet, die hebben tussen 1999 2008 de Griekse overheid tegen hetzelfde tarief ja. laten rennen... als de Nederlandse of Duitse overheid zo'n beetje. He, dus die financiële markten zijn per definitie niet geschikt... om op een rustige wijze overheden te disciplineren. En nee, daar kan, je... kan daarbij helpen misschien dat extra noodfonds? De mogelijkheden worden uitgebreid. Daardoor kunnen ook andere Europese landen daar gebruik van maken. Een soort Europese IMF zou je kunnen zeggen. Een EMF misschien wel. Uh, hebben wij er een mooie nieuwe instelling bij in Europa? Um... Ja, in, in oprichting zeg ik er me meteen ja. bij. Maar het idee is dat goed? Ja, nou ik, ik, heb, ik loop echt al, al veel langer dan tien jaar te pleiten voor de oprichting van een soort Europees agentschap van financiën. Ja. Wat namens de hele Europese Unie eh, de tekorten financiert. Eh, maar dat moet je dan wel combineren met een heel strak eh, stabiliteitspact, goede afspraken en ook effectieve positieve sancties voor landen die zich niet in afspraken houden. Maar alleen door dat centraal te doen ja. kun je voorkomen dat deze crisis was over voorkomen geweest. Volstrekt voorkomen geweest. Dat had nooit kunnen gebeuren. He, en uh, ik denk dat we dat met die evaluatie van, als het dan wat rustiger is, gaan kijken van: oké, okay, hoe kunnen het zaakje nou zo vormgeven dat het niet meer zo is dat de kleinste lidstaat. prompt die hele eurozone in de problemen kan brengen. He, want dat is boven alles een politiek probleem en een ontwerpprobleem. Precies, en daar zit, daar zit misschien ook wel de kern: hè? die politiek, die verdeeldheid in Europa. Zolang ja. je die niet wegneemt. Nee, maar goed, ik, ik denk dat de politiek ook zeker in Nederland er is heel goed aan zou doen. om aan de mensen uit te leggen hoe belangrijk Europa is voor ja. onze welvaart. Uh, en dat hele debat is de afgelopen jaren naar de achtergrond te schuiven. Mensen denken dat Europa's bakken met geld kost en dat is dus gewoon niet zo. Hartelijk dank, Wim Boonstra, hoofdeconom bij de Rabobank. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws. Prem Radakishoen. Prem, goedemorgen. Waar ben je vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. Uh, over verdeeldheid gesproken, ik ben woedend omdat ik ineens heb ik, als ik het goed heb begrepen... van mijn vriend Ahmed Markoets, lid moet zijn van de Surinaamse gemeenschap. En vaak word ik gebeld. Jij bent lid van de katholieke gemeenschap waarschijnlijk. Maar um, ik, ik, ik vind dat we in Nederland allemaal Nederlanders zijn. En dat we op moeten houden bij dat gedoe... over Marokkaanse Antilliaanse gemeenschap. En in mijn bus zit Glenn Helberg... van de stichting Overleg Orgaan Caribische Nederlanders. En straks heb je ook Mediterrane Nederlanders. Foute Nederlanders. Daar ben ik geen onderdeel van die gemeenschap. Maar heel veel politieke Volgens mij wel, daar gaan we het over hebben. Maar dat doen we allemaal, luisteraars, nadat het lid van de nieuwsgemeenschap, E.O.T. de Jong, u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Nederlandse maker van navigatiesystemen TomTom... heeft in het tweede kwartaal een onverwacht groot verlies geleden... van 489 miljoen euro. Het grootste deel daarvan komt voor een, door een eenmalige afschrijving... omdat de markt voor losse navigatiesystemen, zoals van TomTom, verslechtert. De systemen worden steeds vaker in auto's ingebouwd. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. REM-TIME rada Rem, Regelmatig word ik gebeld door mensen die zich journalist noemen... en ook nog werken voor vooraanstaande massamedia. En dan vragen ze me, wat vindt de Surinaamse gemeenschap? Ik antwoord ze dan dat ik het echt niet zou weten. Ik ben een Nederlander. U begreept wel wat ik bedoel, is dan de reactie. Nee, ik begreep niet wat u bedoelt. Net zo min dat ik begreep wat mijn vriend Ahmed Marcouch... Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid bedoelt... als hij zegt dat de Marokkaanse, antiaanse gemeenschappen moeten opstaan. Als Volkert van de Graaf Pimp Fortuyn vermoord... dan vragen we toch niet aan de Germaanse gemeenschap om op te staan? Of als op Urk blanke Germaanse jongeren zich misdragen... dan vragen we toch niet aan de Germaanse, Urkse gereformeerde gemeenschap om op te staan... Hoe lang moeten wij burgers nog de verdelen heerspolitiek van politieke bestuurders accepteren? Hoe lang moeten we ons laten verdelen in wij en zij? We zijn toch allemaal Nederlanders. Of we zijn alle buitenlanders, met uitzondering van de inheemse Franken en Germanen... die dit stukje aarde zo'n 2000 jaar geleden bewoonden. Of we zijn alle Nederlanders. En moeten de zelfbenoemde voormannen van de Surinaamse, Marokkaanse, Turkse... en andere gemeenschappen niet met pek en veren het land uitgejaagd worden? Wat denkt u, lid van de primetime luisterende gemeenschap? Ben ik voor u een Surinamer of een Nederlander? En waarom? En bestaat er volgens u zoiets als een Turkse of Ghanese gemeenschap? Bel me op 0800-1121. Mail naar NTR.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primetime. We zijn in Amsterdam, vlak naast de meer ervaard op het Osdorpplein. En luisteraars, als ik hem moet beschrijven. Zwarte leren jack, snelle blitse scooter, een spekerbroekje van die licht hippe bruine schoenen. Meneer, tot welke gemeenschap hoort u? Uh, tot geen enkele. Ja, maar waar, u woont toch ergens? Uh, ja, hier in Amsterdam, maar ik uh, behoor nergens toe. En ik geloof niemand. Maar wat vindt u dan als vriend Ahmed Marcout zich... de Marokkaanse en gemeenschap moeten opstaan... om hun eigen teug op te ruimen? Nou, misschien is hij zelf moe of zo dat hij wil zitten. Ik zou het echt niet weten. Want ik vind het gewoon af en toe heel erg dom en eigenlijk discriminerend. Maar u, u lijkt me geboren getogen Amsterdammer. Be helemaal hier in Amsterdam-West? Ja, ja Amsterdam-West. Ja. En, en u heeft nooit het gevoel gehad van... nou kijk, hun daar, ik wil niets met hun te maken hebben? Uh, ja, dat heb ik wel. Maar ook met Amsterdammers. Ja. Dus dat is één pot net, vind ik gewoon. En kijk, het, uh, het zou heerlijk zijn als alles goed met elkaar om zou kunnen gaan. Maar ja, dat hou je toch. Of waar je ook gaat zitten of waar je ook gaat wonen. Ja, toch? Ja, dus moeten we maar stoppen met het gezeur over de Marokkaanse. vind ik ook. Vind ik... En wat ik wel vind, dat is de discriminatie of de criminaliteit... dat het keihard aangepakt moet worden. Ben ik helemaal... Als ze fout zijn, dan... Ja, en dan moet het ook. Gewoon keihard aan. En niet zeggen van, ik heb een rotje heug Nee, pak maar aan. Of het nou blank, zwart, geel, pun, weet ik veel is. Gewoon onder één hoedje. En allemaal gelijk. Wilt u niet mijn radioprogramma komen overnemen? Ja, mooi <laughs> Nou, echt niet. Wat was je naam? <laughs> ik heet Mee. Oké, okay, Mee, hartstikke bedankt. Luisteraars, hebt u net zoals Mee een uitgesproken mening? U mag langskomen, we staan dus vlak naast de meervaart. Maar u mag ook bellen met 0800 mede mailen naar ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtimeradio1. En waarom je moet oppassen, luisteraars, toen ik deze stem voor het eerst hoorde... toen dacht ik, dat is een grote, dikke, zwarte neger. Maar het bleek uiteindelijk Kail Blank Jochie te zijn. Uh, hij komt eraan, het was een il blank jockey. Dat is dus, uh, nou, u herkende het Rick Ashley, uh, Glenn uh, Helberg. Je bent van de stichting Overlegorgaan Orgaan Caraïbische Nederlanders. Um, even voor de duidelijkheid, tot welke gemeenschap behoor jij? Ik uh, hoor tot de Nederlandse gemeenschap. Ik kom uit Curaçao, daar ben ik geboren. En daar hoor ik dus ook toe. Ja, maar wat ben je nou? Ben je nou Nederlander of ben je nou Antiano? Ik zal jou wat vertellen. Ja? Ik heb een gedifferentieerde identiteit. Ik kan niets wat ik ben achterlaten. Als ik in het buitenland ben, zeg ik ook al, vragen ze: Where are you from? From Holland. Kijken ze me raar aan. Ik zeg ja. I have a Dutch nationality, ik heb een Nederlandse nationaliteit. Ik ben geboren op Curaçao. En mijn ouders komen ook nog uit Suriname. En daarvoor uit China, uit India. Uh, China, Schotland, Afrika. En ook nog eens een keertje... Uh... Oké, okay, maar da daar praat je het over in die tijd. Het gaat me om het woord gemeenschappen. Want jij hebt gezegd tegen Ahmed Marcouch dat je het eens was met hem... en dat ja. je bereid was om je handen ineen te slaan met de samenwerkende Marokkaanse Nederlanders. Wat Marcouch probeert te doen is dit. Marcouch zegt, en dat zeg ik ook... steeds worden uh, migranten aangeduid als crimineel. Er is, een, is een, een beweging in Nederland om te zeggen, wit is goed, zwart is slecht. En een van de zaken die we zeggen, die meneer die je net gesproken heeft, die heeft gezegd, we moeten criminaliteit hard aanpakken, dat vinden we ook. Maar als je kijkt naar de pakkans in Nederland van de crimine criminelen, is dat 20%, dat is veel te laag. En een van de dingen die Marcouchi heeft gezegd vanuit zijn ervaring, is dat... Autochtone Nederlanders die politiek... politiek maar wat die... bedoel je met autochtone? Blanke, <coughs> blanke Nederlanders? Maar niet iedere blanke is autochtoon. Sorry, je hebt gelijk. Maar blanke Nederlanders kunnen niet altijd het onderscheid maken in gezichtskenmerken. Dan moet je ze opvoeden. Dat is een van de zaken waar we naartoe gaan. We zijn nu bezig. We zijn over... Ik ben vandaag nog gebeld om in gevangenissen... en in dus gevangenispersoneel en politiepersoneel te gaan trainen om multicultureel en dynamisch te kunnen denken. Glenn Helberg, zou je voor de luisteraars willen vertellen... wat voor opleiding je hebt gehad en wat je allemaal deed? Oh ja, ik ben psychiater. Ja. Ik ben hier uh, psychiater in Amsterdam en in Rotterdam. En ik heb dus met andere woorden een hele lange opleiding achter de rug. Oké, okay, dus je bent geen domme man? <laughs> nee. Kan je me dan uitleggen waarom jij zo dom sectarisch denkt? Ik denk helemaal niet domsectaris, ik denk aan een samenleving op weg. We zijn een, op weg naar een samenleving waarin we met elkaar moeten omgaan. Eén van de zaken die erg belangrijk zijn, is dat buiten op straat we elkaar aankijken, we elkaar groeten. En dat we niet zeggen dat we elkaar niet groeten op grond van het feit dat we vanuit een andere cultuur komen. Maar nu komt er weer een man heel enthousiast en lief de bus binnen. Goedemorgen meneer. Goedemorgen Prem. Uh, bent u Van welke gemeenschap bent u lid? Uh, van de blanke gemeenschap. Ja, dus u voelt zich ook een blank? Heel blank. Ja. En vindt u dan dat we de maatschappij moeten indelen... naar Surinaams, Ghanaes, Turks, blanke gemeenschap? Zeker niet, nee. Want ik leg elke dag uh, als het even kan in de zon... om ook beruimd te worden. <laughs> Simpel toch? Maar wat vindt u ervan? Als de... Kijk, ik ben het een beetje zat dat er mensen me steeds benaderen... om te zeggen, omdat je wiekje in Surinamie heeft gestaan... ben je lid van de Surinaamse gemeenschap. Nou, ik vind dat dat gewoon uh, dat dat vanaf nu afgeschaft moet worden. Want uh, ik vind die onderscheiden, daar moet eens een keertje helemaal vanaf. Ik kwam destijds bij het GVB te werken. Het gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam. Ja. En toen uh, kwam ik voor het eerst in aanraking met het woord discriminatie. Voor die tijd had ik er helemaal niet aan gedacht. Omdat daar ook... Ik, ik kan het soms niet eens uitspreken, werken. Was er opeens het woord discriminatie wat uh, aan de orde was? Als je iemand fout vindt, dan is die fout ongeacht zijn kleur. Ja, dat is net als dat je zegt die rode, dat is een uh, sukkel ofzo, of zo. Of die bril, man, de, die met de bril. Luister, ja. nou, er is een webcam. U kunt erop kijken, dat zult u zien. dat. Uh, wat was je voornaam? Rob, heet ik. Dat Rob en ik behoren tot de gemeenschap van Dick Buikigen En Glen Helder tot de gemeenschap van de Slanken. Ja, dat klopt. Ik uh, probeer ook elke dag af te vallen, maar dat lukt niet. Jij, jij, jij drinkt wat rum, heb ik gehoord. Ja, Daardoor val ik niet af. Dank je wel. Um, Glenn, kijk, het, mijn probleem is het volgende. Ja. Je, doordat jij jezelf gaat verenigen... U mag lekker gaan zitten, Rob. Uh, doordat je gaat verenigen op grond van Caribische Nederlander... dan sluit je je toch uit van de Germaanse Nederlander Barbara van der Klees? Ik zal je één ding zeggen, Prem. Een van de redenen waarom wij bestaan... is dat we een Tweede Kamer hebben. En de Tweede Kamer die vertegenwoordigt in principe elke Nederlander. En ja. wat merken we in het beleid? Dat als het om antiaanse zaken gaat... dat het onvoldoende opgepakt wordt in de Tweede Kamer. Wat we zien, is dat het gaat over repressief beleid. Dat wil zeggen, beleid om mensen eruit te zetten. En een van de zaken, zolang het niet goed geregeld is in Nederland... Ja. en zolang de Tweede Kamer niet zijn verantwoordelijkheid neemt... vind ik het belangrijk om te kijken waar de gaten vallen. En onder andere vallen de gaten bij de migranten. Maar luister, als, als, als ik kijk naar primtime... dan hebben we een samenstelling, Momo Saru, uh, Sulema El-Ghal. Die Momo is volgens mij een of andere fromo-mix van allerlei dingen. Half uh, alle series of Algerijn, weet ik veel. En uh, Sulema komt van Marokkaanse afkomst. Barbara is blanke Germaanse. Uh, Anouk Tulner uh, ook zoiets. En, en dan als we kijken naar uh, het opkomen voor bijvoorbeeld stigmatisering... is Barbara veel radicaler dan Sulema... Barbara vindt dat iedere keer wanneer er weer een groep mensen van Marokkaanse afkomst wordt gestigmatiseerd, komt het stoom uit haar oren. Dus het is toch Larikoek om te denken dat omdat iemand een bepaalde huidskleur heeft, hij minder racistisch zal zijn, hij meer maatschappij betrokken zal zijn. Het is inderdaad, Larikoek: discriminatie of racisme is van elk volk. Ja, dus en zwarte kunnen er een heel goed Is op van, wat van. Elk volk. Ja. Een van de zaken waar ik voor sta, is dat we aan een samenleving werken waar iedereen gelijkwaardig is. En daarmee zeg ik niet dat de een iets wel doet of niet doet. Eén samenleving waar de, re de rechten voor iedereen moeten gelden... Van de zaken maar waarom, waarom doe je dan nou mee met die verdelenheers van Ahmed ik doe... Marcouch... om te zeggen dat is de Marokkaanse gemeenschap... dat is de Attilaanse gemeenschap, ik... die moet opstaan? Het, dat zijn jouw woorden dat die verdelen, heers toepast. Wat ik weet is in ieder geval dat wij nu een zaak moeten aanpakken... er moeten oplossingen komen voor de criminaliteit. Problematiek... Maar dat heeft niets te maken met hun zwarte. weet je wat het Eén... niet te maken heeft? Het heeft te maken met hun sociale onderklassen... waar de partij van de arbeid zijn heeft getrapt... en ze nooit uit heeft verhieven. En omdat Eén... de partij van de arbeid bang is om te zeggen... dat ze gefaald hebben in hun socialistisch gedachtegoed... gaan ze nu tot mensen hun etniciteit en hun religie gooien. Um, ik, vind het, ik vind het helemaal jouw zaak als je de partij van de arbeid daarin verantwoordelijk stelt. Een van de dingen die ik belangrijk vind, is dat over de hele wereld zien we dat er een sociale onderklasse is ja. en die moet je aanpakken. Welke regering je ook hebt, of je nou een rechtsregering bent of niet. En daar sta ik voor. Die onderklasse moet behandeld worden. En een van de zaken die ik nu met jou op de slag te bespreken en met Marcouche is. Die sociale onderklasse, daar wordt criminaliteit gecreëerd. Daar zegt, komt het vandaan. En dat moeten we gaan aanpakken. Maar dan kan je toch liever zeggen dat de onderklasse moet opstaan om de mede-onderklasse aan te spreken. De, nu, laat, nu, nu, nu, nu, nu, nu laat je synonymiseren. Nee, Marokkaan de, en Antiaan met de onderklasse. Eén on, van de dingen die. Nee, een van de dingen die er gebeuren migratie betekent in principe verlies. Mensen komen hier voor een betere toekomst... Mm. en die hebben niet altijd de vaardigheden om die betere toekomst te realiseren. We zien, ik heb 20 jaar geleden voorspeld... 30 jaar geleden voorspeld dat met deze migratie... dat met onder andere de jaren in die positie terechtkomen. Want je moet je geschiedenis kennen. Je moet, je moet weten wat er in Amerika gebeurd is. Toen in Rotterdam, toen ik dat noemde, werd ik weggehoond. Nu is het zo... Dus nu moeten we ervoor zorgen dat de mensen die in de onderklasse terecht zijn gekomen, eruit komen. En we weten vaak in elk land, ben je migrant, ben je kwetsbaar. En die kwetsbaarheid hou je. En dan moet je als overheid beleid voeren om ervoor te zorgen dat je migranten ook een goede plek krijgt. Want je laat die migranten komen om hier te werken. Lu luisteraars het gevaar met goede diabetes als Glenn Helberg is dat hij helemaal met alles aan de haal gaat. Er zijn een heleboel mensen die bellen, maar we gaan eerst naar Farid Azarkan. Goedemorgen Farid. Goedemorgen, Pam. Oké, okay, ik vind het ontzettend leuk. Je zat in Ierland gisteravond. Je bent vandaag aan de telefoon. We kennen elkaar. Ik vind je een slimme jongen. Kan je me uitleggen waarom. Uh, wil je even uitleggen wie je bent? Ik ben uh, Farid Azekan. Ik ben uh, uh, vrijwilliger bij het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders als voorzitter. Oké. Okay. En wil je me uh, is... uitleggen, Farid, waarom een slimme jongen als jij je gaat laten brandmerken. en sectarisch gaat worden. in het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Uh, dat is een hele goede vraag. Ik heb uh, uh, dat eigenlijk jaren niet willen doen. Ik heb jaren niet uh, met die hele multiculturele en integratiediscussie mee willen doen. Uh, maar ik vond het op een gegeven moment, vond ik het dermate oneerlijk worden. Met name rond 2008, opkomst van Pim Fortuyn, daarna Geert Wilders. Dat ik me vanaf uh, 2007 heb gezegd, nou, ik wil ook graag een steentje bijdragen aan het, uh, aan het debat. Maar ook aan het uh, proberen mensen te... Uh, te betrekken, mensen te inspireren om de goede dingen te doen. Maar Farid, waarom heb je geen samenwerkingsverband... weldenkende Nederlanders opgericht? Of een samenwerkingsverband mooie Nederlanders? Of een samenwerkingsverband intelligente Nederlanders? Waarom Marokkaan? Yes. Ja. <laughs> uh, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, wij bestaan als organisatie al 24 jaar. Uh, dus ik heb het zelf niet opgericht. Uh, ik hoop niet dat het zo lijkt. Ik, heb, ik ben met deze stichting uh, gaan werken... omdat hier een aantal... Ontzettende goede, intelligente Nederlanders zitten. die toevallig ook nog Marokkaan zijn. Ja. Maar, maar en, je... en met elkaar, En die met elkaar hun, hun vrije tijd. het merendeel uh, uh, willen inzetten. om iets te doen voor de maatschappij. en voor de samenleving. En zo zit ik ook in elkaar. Oké, okay. Farid, ik. vond luister, weer mijn genoegen doen. zou je je naam willen veranderen. in weldenkende Nederlanders? Geloof jij in de Marokkaanse gemeenschap? Bestaat die? Uh, ik denk dat de Marokkaanse gemeenschap. op nationaal niveau niet bestaat. Nee. Oké, okay, dus, nou, dus op dus, dus dat hooguit, punt zijn we het in hooguit bestaan die in, in de wat kleinere wijken... Uh, waar mensen wat dichter bij elkaar zitten. Maar ook daar zie je dat die samenhang tussen mensen... Uh, dat die steeds minder wordt. Uh, en dat daardoor eigenlijk ook zo'n oproep van Ahmed... hoe sympathiek die ook is... in de praktijk ontzettend moeilijk voor dit soort thema's... en dan heb ik het echt over moeilijke thema's... en criminaliteit, complex... waar de politie geen raad mee weet, waar justitie geen raad mee weet... Ja, dat een oproep voor dit soort thema's... Ja, gewoon in de praktijk voor ons okay. uh, onuitvoerbaar is. Ik vind het ook, variet. Hartstikke bedankt dat je aan de telefoon was... ondanks het feit dat je sectarisch persoon bent... die eigenlijk met pek en veer uit de stad moet worden gejaagd, hè? Oké, okay, graag gedaan. <tie> Dank u wel, Farid. Luisteraars, ik heb een heleboel mails. Ik zal proberen om ze te doen, want er zijn echt wat leuke uh, argumenten. Natuurlijk bestaat de Marokkaanse en Surinaamse gemeenschap... net als de Urkse gemeenschap bestaat, zegt Guus. Dit zijn groepen die zich verbonden voelen door hun achtergrond en cultuur. Waarom zou je dat niet mogen benoemen? Volgens mij gaan we dan dezelfde kant op als twintig jaar geleden. Bovendien zullen weinige Surinamers het een belediging vinden... omdat ze als Surinaam worden gezien. Um, groot gelijk, Prim, zegt Aardketting. Wie fout is, keihard aanpakken en terug naar eigen bron. Duitsland, Argentinië, Israël enzovoort. Jan, waarom sluit je dan af met shalom? Jan, omdat shalom een ge geaccepteerde groet is in Nederland. Yossine, Prim, je bent toch niet dom als je gestudeerd hebt? Nee, uh, Jussien, maar je kan wel dom zijn in je uitlatingen. Um, mooi, Prim, waarom neem je dan elke dag afscheid in een andere taal? Je bent toch hypocriet? Nee, want die taal is onderdeel van de Nederlandse cultuur. En iedere taal die hier gesproken wordt, zoals Goodbye, Hello Goodbye, titels van televisieprogramma's. Of Rita Verdong, die zei Yes, we, uh, There We Go. Dus ja, Jussien, Prim, als jij je Nederlander voelt en je als zodanig wilt presenteren, waarom doe je dan het tegenovergestelde door niet in het Nederlands af te kondigen, en zo? ...vaak over je Surinaamse vriendjes te hebben... ...en afkondigingsmuziek te draaien... ...die beter past op de Unestaatse radio-uitzending... ...op Radio 5. ziet omdat we op Nederland vandaag draaien... We ...heel veel Franse liedjes, die komen uit Frankrijk... ...alle liedjes die je hoort, die komen uit Amerika... En um, uh, iedereen, ik vind dat Nederland alle muziek van de hele wereld in zich herbergt, dat heeft niets te maken met de nationaliteit. En, en Jan Bakker zegt het idee van Marco, hoewel partijvanggenoot van hem is onzinnig, het inzetten van eigen agenten voor verschillende bevolkingsgroepen werkt juist stigmatiserend. Goedemorgen mevrouw Rode. Goedemorgen Prem. Hoe kijkt u er tegenaan? Uh, nou, ik heb sowieso allereerst altijd wel moeite met het feit dat alles eigenlijk in de discriminatiehoek uh, wordt getrokken. Mm -hmm. Ik denk dat uh, ieder mens waar je ook woont en uh, van welke tussen aanhalingstekens gemeenschap je ook deel uitmaakt... Mm -hmm. ...ieder mens is uniek. En ik denk ook dat je die unieke kanten in mensen juist zou moeten vieren. Mm -hmm. En omdat we zo ver afgeraakt zijn van dat vieren met elkaar... maar vooral om elkaar vliegen af te vangen en uh, apart te zetten... Mm -hmm. uh, moet ineens alles een soort eenheidsworst worden. En daar ben ik op tegen. Ik denk, we zouden veel meer met elkaar moeten oplopen, optrekken... Uh, om dan van elkaar ook te kunnen gaan genieten. Dat lijkt heel ver weg te liggen, maar ik denk in het klein... dat we daar heel veel met elkaar aan kunnen doen. Mevrouw de Rode, te... sorry ja. dat ik... Ik ben het helemaal met u eens, daarom ook deze uitzending. Omdat wat me dan stoort is dat als Sulema... Barbara en ik op straat lopen... en dan is Barbara ja. een lange struise... Germaanse vrouw Sulema, een kort meisje van mediterrane afkomst... en ik een lange zwarte man. Dan, begint, ja. uh, uh, uh, dan denkt niemand... dat wij met z'n drieën een gemeenschap... van recalcitrante, stoute uh, mensen zijn. Maar dan word je meteen... op de etniciteit ingedeeld. En dat vind ik zo'n primaire reactie... waarvan ik denk, waarom moeten politici... als Ahmed Markoets. daaraan meedoen? Ja... Nee, hey, oké. Okay. Uh, de discussie daarover, die moet zeker gevoerd worden. En ik denk ook dat het, als ik u zo beluister, uh, dat het ook een persoonlijk pijnpunt met momenten no, is. Nou, nee hoor. Ik heb He? nergens last van. Dat, maar, maar het irriteert oh. me wel. Je het niet, okay. zou in het, het Engels zeggen. Maar, um, Nee, in, in ieder geval denk ik dat we veel meer bezig moeten gaan van uh, weg van de angst... en zoeken juist naar de overeenkomsten. En dan mag iedereen zijn eigen identiteit hebben. Okay. En dan kun je er trots op zijn om Suriname wie dan ook te zijn. Um, en dan hoop ik dat je... een een groep Nederlanders wordt uh, met elkaar... waarbij respect en eigenheid uh, de boventoon voeren. Dank u wel, mevrouw De Rode. Ik kijk hier naar drie charmante vrouwen. Eentje heeft een hele hippe zonnebril op. Dus ik ga even kijken. Voelt u zich nou gerekend tot de hippe zonnebril of tot welke gemeenschap? Ja, toen de hippe zonnebril draagster. Ja. Maar u heeft ook een mooi hoofddoekje om. Ja, daar ben ik ook heel trots op. En ik voel me er heerlijk bij. Maar bent u dan nou van de Turkse gemeenschap? Nee, ik ben van de Marokkaanse gemeenschap. Maar voelt u zich echt ook onderdeel van de Marokkaanse gemeenschap? Ja, ik voel me onderdeel van de Marokkaanse als de Nederlandse gemeenschap. Maar wat is die Marokkaanse gemeenschap dan? Ja, het is alles voor me. Dat is mijn uh, identiteit. identiteit. Pardon, u bent haar buurvrouw? <laughs> nee, is mijn moeder. Is dat jouw moeder? Oh, nou, wat een jonge moeder heb je. Maar is de Marokkaanse gemeenschap je identiteit? Ja, dat is mijn identiteit. Dat zijn mijn normen en waarden. Maar je zit hier te chillen in de zon in Amsterdam-West op een bankje. Dat lijkt me heel erg Nederlands. Ja, maar daarom zeggen we, we zijn half-half. We leven hier, dus we passen ook ons aan. Maar, maar waar, waarom ja, zou? Zo, ja, zo, Marokko kan het wel hoor. Lekker, lekker op een bankje zitten en lekker van de zon genieten. Nou, omdat ik denk dat u dan, als je zegt je bent geen Nederlander, dat je je al uitsluit. Dat heb je niet gezegd. Je moet ons geen woorden in de mond leggen. U bent beide. zijn beide. En ja, vindt u dan niet. Ja, ik kom zo bij haar. Maar, uh, uh, uh, nu, maar nu is mijn vraag. Als, als Marcoet zegt dat de Marokkaanse gemeenschap moet opstaan. om die jongens die daar een rotzooi maken aan te pakken. dan denk ik waarom? De hele Nederlandse gemeenschap moet afstappen om op, opstaan om die jongens aan te pakken. Nee, ik denk beide toch? Want ik bedoel, die Marokkaanse jongeren die komen vanuit huis. en de ouders vanuit huis moeten daar ook. Uh... Tegenpakken tegen, uh, hoe zeg je dat? Ja, aanpakken. Glenn, Glenn berult meteen heel goed. Maar u denkt dat dat sectarisch is? Want ik, het maakt me niet uit of iemand van. Oh, u denkt in groepjes, want het maakt me niet uit of iemand zijn moeder van Marokkaanse afkomst is. Als die jongen woont in Nederland, is het ook mijn verantwoordelijkheid en ook de verantwoordelijkheid van de blanken en ook van de gele en de groene? Ik denk het van wel. Ik denk het is allemaal onze verantwoordelijkheid. Okay. Want de kinderen komen op school, die komen op hobby's, die komen. Dus als iedereen een bijdrage levert. Ja. Komt het wel goed, hè? Mevrouw, van welke gemeenschap bent u onderdeel? Nee, ik ben Surinaams zoals jij. Maar u bent, u bent <laughs> geen Nederlander? Nee, ik ben geen Nederlander. Wat, ik, voor ja, Wat voor paspoort heeft u? Ik heb een Nederlands paspoort, maar ik zeg altijd... Ik ben geboren in Suriname. Ik ben hier gevormd, maar ik, ben, ik voel me Surinamer. Ja. En is er zoiets als een Surinaamse gemeenschap? Uh, er is een Surinaamse gemeenschap, natuurlijk. Hier in Nederland, je moet je eigen cultuur houden. Maar je moet wel meegaan met de dingen die je geleerd hebt in Nederland. En ik... Uh, ja, ik voel me gewoon Surinamer, gewoon. En dat je Hoe kan zo'n leuke, charmante, intelligente vrouw nou zoiets dom zeggen? Nee, het is niet dom. Ik ben gewoon Surinamer, punt uit. Ik wil geen allochtoon gebruiken, ik ben gewoon Surinamer. En, en waar kan ik die Surinaamse gemeenschap vinden, want ik kan het nooit vinden? Nou, die moet je wel zoeken, want die zijn er wel. Ja, ik denk dat meer zo denk als ik. En ik ga me niet anders voordoen dan ik ben. Ik ben opgevoed van blijf bij jezelf en dat ben ik. Goh, luisteraars, ik word hier het zwegen opgelegd door de vrouw Glenn Helberg. Eigenlijk hoor je de argumenten die nu gebruikt worden, zijn de argumenten eigenlijk voor wat jij bepleed, hè? Zeker. Kijk, het Surinaamse gemeenschap is niet iets dat je zo herkent, maar mensen zoeken elkaar op. En die geven elkaar dan het gevoel dat ze met elkaar Surinamer zijn, Marokka Marokkaan zijn of Turk. Maar daarbuiten, als je aan het werk bent, ben je gewoon in de Nederlandse samenleving. En je geeft je bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Op het moment dat je in het Surinaams, of in het Antilliaans, of in het Marokkaans of in het Turks een grapje maakt. Voelt dat gewoon anders dan wanneer je het in het Nederlands doet. Het gaat dus over gevoelens. Maar daarna gaat het gewoon over iedereen heeft een Nederlandse nationaliteit. En die Nederlandse nationaliteit, daarvan zeggen we allemaal, dat hebben we. En de ene voelt zich geen Nederlander, die voelt zich bijvoorbeeld Amsterdammer. Dat zijn ook mensen die dat doen. Luisteraars, ik haat Glenn Helberg en al die vrouwen. Want ik had echt gedacht dat ik dit programma zou gebruiken om al deze mensen te zeggen: stop met die onzin. Maar helaas zijn die argumenten zodanig dat ik vertwijfeld achterbleef. zonder dat ik echt weet wat ik moet doen. Gelukkig zijn er de luisteraars zonder wie ik niets ben. Toen bin ik. Chaukaa, tum bin chaukaa ke dunia. Luisteraars, gisteren kwamen de laatste luistercijfers uit en wij, Suleima El Galdi, Anouk Tulner, Rien Aats, Hans Twint, Momo Sarou, Jeroen Schaafok, Martin Hulsof en Barbara van der Klis zijn u ontzettend dankbaar dat er weer meer mensen luisterden dan de maand ervoor. We vinden dat we een fantastisch radioprogramma maken, maar als niemand luistert, is wat wij vinden irrelevant. Want radio zonder luisteraars is niets. Ik roep iedereen op in Nederland, in Amsterdam. Als je op straat bent, groet elkaar, wees beleefd. En dan komen, we heel erg, dan komen we heel ver. Laten we met elkaar één samenleving volgen. Was Glenn we ook vandaan komen. Dat was Glenn Helberg, voorzitter van de stichting Overleg Orgaan Caribische Nederlanders. Ik ben je heel dankbaar dat je hier was en iedereen die heeft gebeld en gemaild. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Zometeen krijgt u Ewald de Jong en daarna Deborah Bleckenhorst met de laatste proloog van dit jaar. Ik ben blij dat u allemaal lid bent van de primetime luisterende gemeenschap. Ik hoop dat u dat maandag ook weer. Ben geniet van het weekende Tot maandag. Namaste. Daag. dag. <middelijks> Shut I'll okay